7 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Grote zijnstoring legt treinverkeer plat. Tweede dag omsingeling Toulouse en geen zorg bij agressie vindt minister. Door een sein- en wisselstoring is het treinverkeer in een groot deel van de Randstad ontregeld. Op geen enkel traject rond Amsterdam en Schiphol kunnen treinen rijden, meldt de NS. In onder meer Leiden, Almere en Utrecht hebben treinreizigers ook last van de storing. Het is niet duidelijk wanneer die is verholpen. De NS verwacht dat het rond 9 uur allemaal is opgelost. ProRail weet nog niet hoe lang het gaat duren. ProRail benadrukt dat als alles is opgelost, het nog 1 tot 2 uur duurt voordat het treinverkeer weer volgens de normale dienstregeling rijdt.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 De militairen hebben een avondklok ingesteld. Ze zeggen dat ze de macht zullen overdragen aan een democratisch gekozen regering. Ze beschuldigen president Touré ervan dat hij te weinig heeft gedaan... om de rebellen in het noorden van Mali aan te pakken. Het eger eist al een aantal weken meer voedsel... en betere wapens in de strijd tegen de rebellen. De VN Veiligheidsraad is bezorgd over de onrust... en roept alle partijen op tot kalmte.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 ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale ochtendspits, bij elkaar nu 44 kilometer. Wat opvalt is de ernstige aanrijding op de A15, gooi richting Rotterdam. Daar staat tussen Hendrik Kilo Ambacht en Knopen Driddenkerk 5 kilometer. Zijn er zijn daar twee rijstroken dicht. Voor de rest is afwachten op de extra vertraging rondom Amsterdam. Heeft allemaal te maken met de seinstoring, want van en naar Amsterdam rijden geen treinen. Het is niet bekend hoe lang die storing gaat duren.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Als je met je dronken kop de eerste hulpbos van een ziekenhuis staat te verbouwen, dan mogen zorgverleners je weigeren. Minister Schippers is geweld en agressie in de zorg zat. Straks meer over haar actieplan. We gaan eerst naar de problemen op het spoor op en rond Amsterdam. Daarvoor gelijk naar ProRail Babette Verstappen. Goedemorgen. goedemorgen. Weet u al waar de storing zit? Nee, nog niet exact. Wel dat het te maken heeft met de bediening van de seinen en wissels uh, van en naar Amsterdam. En dat het uh, probleem uh, zich bevindt in de verkeersleidingspost daar. Maar wat er precies aan de hand is, uh, is uh, nog niet bekend. Dus ik kan ook nog een hele harde prognose geven. Hm. Een computerstoring dus. Het heeft te maken met de bediening van de seinen en wissels en hm. dat het op de verkeersleidingspost uh, zit. Oké. Okay. Wat kunt u vertellen over de situatie op dit moment op en rond Amsterdam? Er rijden geen treinen? Nee, daar rijden geen treinen van en naar Amsterdam betekent in de richting van Noord-Holland, maar ook in de richting van Utrecht, Amersfoort en ook naar Schiphol eh, konden wij vanmorgen het treinverkeer eh, niet opstarten. Dat betekent dat er vooralsnog eh, daar geen treinverkeer mogelijk is en we gaan ervan uit ook dat het in ieder geval de hele ochtendspits, dus tot ongeveer 9 uur, eh, in ieder geval gaat duren. Maar ja, zolang we de oorzaak nog niet hebben verholpen kan het eventueel ook nog langer gaan duren. Oei, dat is een hele grote storing, mevrouw Verstappen. Wat raadt u reizigers aan? Want uh, ja, wij zijn vanochtend bijvoorbeeld op Amsterdam Centraal. Uh, Sommigen zijn radeloos op dit moment. Uh, ja, er valt nu gewoon niet te reizen van en naar Amsterdam. Dus dat betekent dat mensen alternatief vervoer moeten gaan zo uh, zoeken... in de vorm van bus, uh, in de vorm van de auto... of eventueel de fiets als dat kan in de stad...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 Uh, in principe uh, concentreren de problemen zich van en naar Amsterdam. Het treinverkeer tot aan Utrecht uh, kan gewoon doorgang vinden. Ook het treinverkeer tot aan Leiden uh, uh, kan dat. Maar echt, echt alle trajecten van en naar Amsterdam... Ja, daar kan, kon het treinverkeer gewoon niet worden opgestart. Daar reizigers last van, wat natuurlijk enorm vervelend is. Mevrouw Verstappen van Brorheel, dank u wel. Gaan we eens even kijken op uh, Centraal Station in Amsterdam. Ik zei het al, daar is Mark-Robin Visser. Hoe wanhopig zijn de reizigers inmiddels, uh, Mark-Robin? Nou, uh, het begint langzaam tot de mensen door te dringen. We worden hier ook aangesproken door reizigers die uit zichzelf al zeggen... nou, dit zal de hele ochtend wel gaan duren. Hè. Dat is het gevoel wat de mensen hier uh, nu wel beginnen te krijgen. Ik denk dat dat ook wel terecht is. Dus ik sta nu bij de slagboom van de taxis. Dat wil zeggen de kwaliteitstaxi, want je hebt hier allerlei soorten taxis in Amsterdam. En ik kan melden dat er ook geen enkele kwaliteitstaxi meer te krijgen is. Het uh, taxistandplaats is uh, helemaal leeg. Ik had net een gesprek met een uh, opgevonden taxichauffeur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 En uh, ja, die kunnen hier nu ook niet, uh, niet weg. De trams rijden wel, maar ja, daar heeft op dit moment ook uh, eigenlijk niemand aan. Die trams voeren eigenlijk nu alleen maar nieuwe reizigers aan... die hier dus nu op het station aankomen om te horen dat ze niet verder kunnen. Hm. En, en horen ze dat dan ook, Marco? Hoe is het met de informatie? Nou, er gaat ongeveer om de drie minuten gaat er een, uh, een mededeling. Die heb ik uh, eventjes uh, opgenomen. Misschien dat we hem nog even kunnen horen. Dit is de informatie die uh, de mensen... Uh,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 Ja, een, uh, een technische storing in het bedieningssysteem en daar uh, moeten we het hier in Amsterdam voorlopig uh, mee doen. Er is geen enkele trein op het station, alle sporen zijn helemaal leeg. En het gaat ook nog wel even duren. mark blijft op het Centraal Station in Amsterdam. We houden ook contact met de ProRail en de NS en houden u op de hoogte. Twaalf minuten over zeven is het. Ambulancebroeders die door omstanders worden aangevallen. Medewerkers op de spoedeisende hulp die agressief benaderd worden. Er zijn grenzen en die moeten nodig scherper gesteld worden. Dat zegt minister Schippers. Het kabinet komt vandaag met een actieplan. Het stoppen van zorgverlening moet wat het kabinet betreft serieus overwogen worden.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 Het kabinet komt vandaag met het actieplan Veilig werken in de zorg. Er komt geld voor trainingen. Er moet een meer open houding bij de politie komen als er aangiftes worden gedaan.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 Ja, precies, maar die gaat zover als je het ook echt daadwerkelijk kan waarmaken. Als je zo bedreigd wordt dat je je werk niet kan doen... dan kun je uh, met de beste wil van de wereld het ook niet waarmaken. En dan moet je ook zeggen, uh, uh, tot hier en niet verder. Zegt u eigenlijk ook, het is te ver gegaan? Ik schrik er wel van als ik op werkbezoek ben en ik vraag naar uh, hoe is het hier gesteld... en ik krijg de voorbeelden te horen uh, van mensen die gegijzeld worden... die een toetsenbord op hun hoofd geslagen krijgen. Dat is, is zo ingrijpend voor een hulpverlener dat ik het ook belangrijk vind... dat we zo'n breed gedragen actieplan uh, uh, presenteren... zodat we er weer extra ook geld en energie in steken en grenzen stellen en straffen om het met z'n allen gewoon uh, uh, hier een einde aan te maken. In de wet vastleggen wil het kabinet het allemaal niet. De instellingen kunnen heel goed zelf normen opstellen. En goede actieplannen tegen geweld kunnen ook rekenen op geld van de minister. In totaal zes miljoen trekt ze ervoor uit. En dat zei Barbara Terlinge. Wij praten hierover door. Later in de uitzending doen we met de artsenorganisatie KNMG. In de Loonse en Drunense duinen zijn graven gevonden van verzetsstrijders. Ze zijn geëxecuteerd in de Tweede Wereldoorlog. Hoort u straks meer over. Is de verkeersinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Velden. Voorlopig is de ochtendspits eigenlijk vrij normaal. Uh, gelijke drukte bij Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Wat opvalt is de aanrijding op de A15. Goor ik hem richting Rotterdam. Voortknopen de Riedekerk staat 5 kilometer. Zijn daar twee rijstroken dicht. Spelbrekers vanochtend wel uh, het probleem met de treinen. Van en naar Amsterdam rijden deze spits geen treinen. Heeft allemaal te maken met een seinstoring. Geen idee hoe lang dat gaat duren. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, zo is dat. En wij houden u daarover uiteraard op de hoogte. Wij gaan naar Toulouse. Even voor middernacht leek het erop dat de politie was begonnen met de inval. Ja, Nou, explosies dus bij het huis van Mohamed Mera. De man die verdacht wordt van de aanslagen op een andere uh, Joodse kinderen. Houdt zich daar nog altijd verschanst? In dat huis, volgens de minister van Binnenlandse Zaken... proberen ze hem met die explosies te intimideren. Ah, nou, onze correspondent in Frankrijk, Ron Linken. En Ron, het heeft niet geholpen, want hij zit er nog steeds. Precies, de verdachte, Mohamed Mera, die weigert zich over te geven. Het is inmiddels... 28 uur na het begin van de operatie. Gisteravond laat inderdaad die harde knallen. Het leek erop alsof de inval was begonnen. Uh, er waren extra politieagenten gearriveerd. Er kwamen bussen voorgereden. Maar na die explosies werd het opnieuw stil. En al gauw werd duidelijk dat de verdachte ongemoeid werd gelaten. Althans voor dat moment. Dus misschien was het inderdaad bedoeld om hem te intimideren. Om hem duidelijk te maken dat hij zich maar beter kon overgeven. Maar tot nu toe is dat in ieder geval nog niet gebeurd. Maar Ron, waarom trekken ze niet gewoon weg dat huis in? Waarom wachten ze op deze manier en proberen ze hem ja dus kennelijk van slag te brengen met met explosies?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 Ja, het is dus uitgedraaid op een uitputtingslag, fysiek en geestelijk. Hoe lang kan iemand het volhouden zonder slaap? Uh, we weten niet of hij eten of drinken heeft. Uh, maar hij heeft zeker geen elektriciteit, dus hij kan zich uh, waarschijnlijk ook niet meer op de hoogte houden van wat er zich buiten afspeelt. Uh, we weten sowieso niet of hij nog contact heeft met de politie, of er dus nog onderhandeld wordt over zijn overgave. Uh, maar ja, de politie houdt hem dus in ieder geval wakker met al die explosies. Kortom, het, is een, uh, ja, het lijkt toch een kwestie van tijd te zijn... totdat er een ontknoping komt. De vraag is alleen hoe die ontknoping eruit gaat zien. Komt hij op een gegeven moment naar buiten voor de overgave... of besluit de politie hem toch te gaan halen? Dat is op dit moment onduidelijk. Goed, als er meer bekend wordt of als er iets gebeurt... horen we dat van Ron Linker in Frankrijk. Het is tien minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Jourdaal. Door naar de problemen bij de PVV. Want de fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland... telt nog maar twee leden. Drie PVV-leden hebben gisteravond besloten... om mee te gaan met Hero Brinkman. Ze verlaten dus de partij. Verslaggever Matthijs van der Wiel was de hele avond... op het provinciehuis in Haarlem. En dan blijft de voordeur van het pand... met de fractiekamers lange tijd gesloten... De rode gordijnen gaan dicht. Pas na 2,5 uur komen twee van de zes PVV-statenleden samen naar buiten. Wij met z'n tweeën blijven PVV'er en hij leest wel en te kwaad. Gisteren, 20 maart, is de heer Bringman uit de Tweede Kamerfractie gestapt. Zijn keuze is niet de onze geweest. Dat er iets rommelde was de fractie duidelijk. Echter, het bericht gisteren kwam ook voor ons als een volslagen verrassing. Wij blijven de PVV trouw en de standpunten van de P zullen wij uit blijven dragen binnen de provincie noord holland Wij hebben bij de verkiezing hiervoor gekozen en dat zullen we ook nu gewoon blijven doen. Nogmaals, het is de heer Brinkman zijn keuze. En dit zullen wij respecteren, hoe spijtig wij dit ook vinden. Er is, een ja, is een grote huis. druk uitgeoefend? Nou, ja, natuurlijk is er druk uitgeoefend. Ja. Oh, maar we, je hebben je? Ons nee, we hebben ons besluit genomen en daar blijven we bij. Dus wat is inhoudelijk het grote verschil, het belangrijkste punt voor u? De kiezer. De dus. kiezer. Ja. Zo simpel is het ja. over wat er gebeurd zijn? is. Nou, heel erg vervelend. Ja. Voor? Uh, nou, voor ons uh, zelf, maar ook voor, uh, voor de kiezer en voor uh, alle PVV-kiezers. Is het schade voor de PVV? Uh, dat, dat zal de tijd uh, moeten leren. Moet maar... dat, Nemen ze uh, het Brinkman kwalijk? daar uh, nee, hebben we geen mening over. Ga naar huis, verlaat zat. Ja. En dan duurt het nog een hele tijd voordat de anderen het pand verlaten. Hero Brinkman voorop. De drie fractiegenoten die samen met hem uit de PVV gaan, staan achter hem. Tot onze spijt hebben twee leden van de PVV-fractie van Noord-Holland... besloten om in diezelfde fractie te blijven. Vier andere leden hebben besloten uh, met mij door te gaan. Wij zullen een aparte groep gaan vormen... binnen de provinciale staten van Noord-Holland. We zullen een keiharde oude lijn handhaven... Uh, wat betreft minder overheid, een integere overheid... minder multicultigeneuzel in de provincie. En we zullen keihard... Het oude geluid laten horen in de provincie. Hij had graag dus iedereen meegekregen. Ik uh, vind Deze het uh, zeer spijtig dat twee hele goede uh, politici uh, hebben besloten om niet, uh, zich niet aan te sluiten bij ons. Oh, ik ben de, wel de, ontzettend die... blij dat in ieder geval uh, ruim de meerderheid, uh, vier mensen, hebben besloten om uh, wel door te gaan. Wat het verschil is tussen hen? Nou, Wij zijn in ieder geval anders doordat we er gaan over nadenken. Over hoe wij de verbinding met de kiezers kunnen maken. en hoe wij de toekomst van onze standpunten kunnen waarborgen. voor onze kinderen en kleinkinderen. Een van die fractieleden achter Brinkman is Monika Nunes. Waarom kiest u ervoor om de PVV te verlaten? Ik heb twee jaar geleden eigenlijk al gekozen voor Hero in de PVV. Ik uh, heb er ook contact met hem gezocht. en hij stond volledig achter zijn democratiseringsplannen. Dus voor, voor mij is dit. Uh, het is een verrassing hoe het gelopen is met de PVV. En ik vond het ook heel erg vervelend gisteren. En uh, het, is, het is ook een dubbel gevoel. Maar uh, ik heb toch besloten om Hero, uh, ja, om Hero te volgen. Nu bent u hier verkozen met stemmen. Ja. En die zijn waarschijnlijk uitgebracht op de PVV voor een groot deel. Misschien wel eigenlijk stemmen voor Wilders en niet op Monica Nunes. Kijk, ons, ons heel verkiezingsprogramma is door onze groep zelf opgesteld. Wat wij in Noord-Holland uitvoeren, wat we nu al bereikt hebben... een stuk transparantie in de provincie en de moties die aangenomen zijn... dat hebben we met Hero en onze groep bereikt. De fractie is in tweeën gevallen Linkman heeft drie statenleden met zich meegekregen. Geert Wilders laat weten dat hij het erg jammer vindt. Een verslag van de gebeurtenissen bij de PVV in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Tien voor half acht geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In natuurgebied De Loonse en Drunense Duinen... zijn mogelijk twee graven gevonden van verzetstrijders. En die strijders zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog geëxecuteerd. Hun lichamen zijn nooit gevonden. Van de werkgroep vermiste personen van het Rode Kruis is Regina Guter. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom denkt u dat inderdaad op deze locaties die verzetsstrijders zijn begraven? Nou, uh, de werkgroep heeft uh, onderzoek gedaan, een uh, soort cold case study... en heeft uh, zowel naar uh, archiefmaterialen en oude dossiers gekeken... als uh, geluisterd naar mensen en verha uh, mensen uit de omgeving in die tijd... Uh, waardoor er nog verhalen rondgaan en een uh, soort getuigenverklaringen. Die zijn soms tegenstrijdig, maar we hebben eigenlijk alles bij elkaar bekeken. En uh, een soort reconstructie gemaakt waar de locatie uh, mogelijk zou kunnen zijn. Ja, want heel, al, al heel lang is wel zeker dat daar mensen zijn geëxecuteerd in dat ja, gebied. Ja, het, uh, het is heel zeker dat daar uh, in mei 1944 uh, 14 mensen zijn geëxecuteerd. Ja. Dat, en, en er is ook uh, na de oorlog uh, verschillende keren... Uh, daar in de Loons- en Drunense Duinen natuurlijk gezocht... naar de locatie van de graven. Maar die zijn nooit gevonden. En, en nu dus wel? Dat weten we nog niet. Uh, wat we, weet u wel? Onderzoek... Wat zegt u? Wat weet u wel? Nou, wat wij, wat wij weten is da dat de mogelijkheid bestaat... dat we een locatie hebben gevonden waar ze... Uh, misschien liggen. Mm -hmm. En uh, dat is iets duidelijker dan uh, in het verleden is geweest. Uh, er is een uh, onderzoek geweest van de genie vorige week. En dat was eigenlijk uh, een, een, um, een oefenonderzoek. Want de genie moet uh, dit soort dingen natuurlijk uh, blijven doen om, om die kennis en ervaring uh, op te bouwen en te behouden. En zij... ...wisten van onze, ons onderzoek en hebben dat dus op die locatie uitgevoerd met een uh, grondradar. En daar zijn verstoringen gevonden op de plek waarvan wij denken dat het uh, uh, gebeurd is. En wat gaat ja. daar dan nu verder gebeuren? Nou, wat we nu verder gaan doen, uh, dat is uh, nog een, uh, een archeologisch onderzoek noemt men dat... Uh, we weten nog niet wanneer dat gaat gebeuren, want er moeten natuurlijk afspraken over gemaakt worden en toestemmingen gegeven worden. En uh, als dat iets oplevert in de zin van uh, menselijke resten, uh, dan uh, komt de berging en de identificatiedienst van de uh, Koninklijke Landmacht uh, komt dan in het vizier en die gaan dan uh, echt graven. Mevrouw Guter, heeft u enig idee wie daar zouden kunnen liggen? Ja, um, er zijn, uh, ik meen op 24 mei 1944, zijn uh, 14 uh, verzetsmensen die in de gevangenis in Haren zaten, zijn ter dood veroordeeld. En dat vonnis is uitgevoerd um, op, uh, in de nacht van 26 mei 1944. En uh, het waren mensen uit de omgeving, mensen uit Tilburg... Een aantal mensen uit Bergen op Zoom. En ik, ik geloof ook dat er mensen uit Groningen, Amsterdam bij waren. Okay. Voornamelijk jonge mannen, begreep ik, hè? Ja, jonge mannen. Ja, klopt. En dus is het voor de familie, de nabestaanden, nog heel belangrijk dat u ze ook inderdaad vindt? Ja, over het algemeen um, uh, horen wij en merken wij dat het voor nabestaanden heel belangrijk is, dat ze eigenlijk zo'n periode, een hele lange periode van onzekerheid toch kunnen afsluiten als ze weten waar um, hun dierbare is begraven. Uh, in sommige gevallen uh, van oorlogsvermissingen is het nog altijd zo dat mensen niet weten wat er precies gebeurd is. Dus uh, nog dat ze uh, zekerheid hebben over de omstandigheden van het overlijden, nog dat ze weten waar die persoon is begraven. In dit geval weten de mensen wel dat die personen zijn geëxecuteerd. Ja. Dus, Re uh... Precies. Regina Guter van de werkgroep Vermiste Personen van het Rode Kruis. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja hoor, graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Het is uh, vijf minuten voor half acht. Laten wij nog eventjes gaan kijken hoe het is op Centraal Station in Amsterdam. Marco Roby wij hoorden eerder dat de storing verholpen zou worden rond zeven uur. Vervolgens werd het negen uur. Hm, heb jij inmiddels al meer informatie? Uh, het is weer verlaat. Het is nu minimaal 11 uur uh, geworden. Oei. Tot voor kort stonden er hier uh, op het Centraal Station in Amsterdam... nog wat treinen vermeld op de schermen. De schermen zijn nu helemaal blauw geworden. Er staat op dit moment is geen reisinformatie beschikbaar. Uh, rondom Amsterdam en Schiphol is geen treinverkeer mogelijk tot minimaal 11 uur. Daar komt nog even een mededeling. Laten we even luisteren. Dames en heren, wij vinden de huidige overlast erg vervelend... Daarom bieden wij u tijdens het wachten graag... Een oh, gratis kopje koffie aan. Dit is een uh, bandje wat natuurlijk uh, altijd wordt ingezet uh, tijdens dit soort uh, storingen. Uh, de hal loopt inmiddels uh, vol met reizigers die uh, ja, enigszins gelaten uh, naar die schermen staan te kijken. Er loopt hier wat spoorwegpolitie rond en uh, een paar mensen ook van de NS die uh, mensen aan het informeren zijn. En ja, wat moet je dan? Dan ga je maar uh, berichtjes... Gaat het? Uh, ja, het gaat. Maar waar moet u naartoe? Ik moet naar Ede-Wageningen. Ja, nou en nu? En ik, ben... Nu, ik ben nu mijn leerlingen aan het laten weten dat ik er niet ga zijn om te Ik moet lesgeven. Ik moet lesgeven. Wat, wat geeft u voor les? Dans, dansles. Er wordt vandaag niet gedanst in Ede-Wageningen. Nee, helaas. Niet. Vanwege een treinstoring in Amsterdam. Het is ja, niet groot... En wat het nou precies is, geen idee. Het ligt gewoon plat. Een, een storing een storing in het bediensysteem staat er. Ja, het ja. bediensysteem. bediensysteem. Ja, heel vervelend, heel lastig. Maar Sterkte, ja. Ja, dank u wel. De verwachting ja, duurt deze situatie tot ongeveer 11 uur vanochtend. Hm. Tot ongeveer 11 uur. Op de borden staat minimaal 11 uur. Ja, dat ziet er niet goed uit. Ik ja. denk dat het geen zin heeft om nu naar Centraal Station uh, in Amsterdam te komen. Nee, dat wordt heel veel kosmisch vanochtend daar. Onder andere op Amsterdam Centraal. Maar die is dan uh, wel gratis. Dat dan weer wel.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 treinverkeer ligt in een groot deel van de Randstad plat. En tweede dag van omsingeling in Toulouse. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van de Putten. Door een zeine-wisselstoring is het treinverkeer in een groot deel van de Randstad ontregeld. Op geen enkel traject rond Amsterdam en Schiphol kunnen treinen rijden, meldt de NS. En het is niet duidelijk wanneer die storing is verholpen. Het is ook onduidelijk waar die storing precies zit, zegt ProRail. Niet exact, wel dat het te maken heeft met de bediening van de zeinen-wissels van en naar Amsterdam...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 Zorgpersoneel moet hulp bij agressieve patiënten kunnen weigeren. Ze moeten hulp kunnen staken als ze in direct gevaar verkeren, zegt minister Schippers van Volksgezondheid. Als iemand uh, totaal dronken met pillen uh, je spoedeisende hulpen aan het verbouwen is... Uh, en hij heeft de snee in zijn hand, dan kan ik mij voorstellen... dat je als uh, arts zegt, ga jij eerst maar eens even je roes uitslapen... en dan zie ik je morgen wel weer terug. En bij die afweging speelt mee hoe ernstig iemand gewond is. De zorgplicht komt volgens Schippers niet in het geding. Die is niet van toepassing als hulpverleners de hulp niet kunnen geven, zegt ze. Het kabinet heeft een actieplan gemaakt tegen agressie in de zorg. Drie statenleden van de PVV-fractie in Noord-Holland. Drie gaan mee met Hero Brinkman en verlaten de partij. En de twee andere statenleden blijven PVV-leider Wilder steunen. Dat is het resultaat van overleg gisteravond in Haarlem. Brinkman zegt in een reactie: ontzettend tevreden te zijn dat drie Noord-Hollandse statenleden de PVV ook hebben verlaten. Ze gaan verder als één groep. We zullen een keiharde oude lijn handhaven. Uh, wat betreft minder overheid, een integere overheid.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 De militairen zeggen dat ze de macht zullen overdragen aan een democratisch gekozen regering. Ze beschuldigen president Tourede ervan dat hij te weinig heeft gedaan... om rebellen in het noorden van Mali aan te pakken. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is helder en heel plaatselijk komt nog een enkele mistbank voor. Er staat een zwakke tot matige oostenwind en op dit moment is het een graad of zes. In de ochtend schijnt de zon volop en stijgt de temperatuur snel...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 ANWB Verkeersinformatie. Bij Amsterdam worden de files nu wel wat langer. Dat is duidelijk het effect van de seinstoring daar. Bij elkaar staat er 76 kilometer file. Wat opvalt is de file op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Bij Hengelo staat 3 kilometer. Het heeft te maken met een aanrijding waarbij een vrachtwagen betrokken is. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopen de Raasdorp nu 9 kilometer. Na aanrijding eerder vanochtend al op de A15 gooi ik hem richting Rotterdam. Dus Hendrik Kilo-Ambacht en knopen de Ridderkerk staat 5 kilometer, er naar twee rijstroken dicht. En van en naar Amsterdam rijden voorlopig geen treinen. Dat heeft alles te maken met de zijnstoring. Bij Atlant Carlease staan we al bijna 100 jaar van mobiliteit. In 1916 repareerden we auto's. In 1950 introduceerden we autoleasen in Nederland. En nu hebben we ruim 120.000 auto's op de weg. De komende jaren zorgen we dat Nederland in beweging blijft. Ontdek hoe op adloncardies.nl. Daar vinden u onze mobiliteitsoplossingen. Zoals autotreincombinaties, flexwerken en onze duurzame autoregeling. Stap in. Adloncardies. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. Bekijk ons verhaal op adloncardies.nl Van 1916 tot 2016 in 2,5 minuut.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 Hierin leest u onder andere alles over het nieuwe vitaliteitspakket. Vraag hem nu aan op Randstad.nl.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 SP-tweede Kamerlid, Sharon Gesthuizen. Ja, de complete partijtop van de SP heeft gisteren zes uur gewacht... op de vrijlating van het Kamerlid Gesthuizen. Haagse politie heeft haar gisteren aangehouden... bij een demonstratie van PostNL. Omdat zij aanwijzingen van de politie genegeerd had. Naarmate de uren verstreken, liep de irritatie wat op bij de SP'ers. Wanneer komt u vrij? Dat, kunt u, toch, uh, dat, kunt, iemand, dat is, kunt u nu toch Als zeggen. iemand is aangehouden voor ja. na na ja, nadat de, de hulp van justitie de aanhaling heeft uh, goedgekeurd eigenlijk. Dan kan iemand zes uur worden vastgehouden ja. op onderzoek. U, we hebben, met even, u, we even, hebben we net met uw collega vragen. gesproken. Dat was om tien over half zes, zei hij, binnen oh. een uur klaar. nou is tien ja. minuten over tijd. Dat kan toch niet? Ja, de, de, nou ja goed, dit lijkt toch nergens. Ja, okay. Dat kan toch niet? Kamerlid Jan de Wit, de irritatie begint een beetje toe te nemen. Ja. We lacht er nog wel een beetje bij. Het is relatief onschuldig, maar wel ja. vervelend. Nee, maar goed, voor zoiets simpels. Waarvan je eigenlijk moet zeggen, dit, dit, dit is niet nodig om iemand daar vier uur voor vast te houden. Voor het feit dat ze dus een, voor mensen die hun baan op het spel staat... in actie komen en een petitie willen aanbieden of wat dan ook... en dan vier uur vastgezet worden. Dat, dat, dat kan er bij mij niet in. Buiten alle proportie. Ja. We gaan als Sharon meekomt. Ja, die, mee, mee, die wordt zo in vrijheid ja. gesteld. En als je dan even buiten wilt wachten... We nee, we gaan met z'n allen. allen. We gaan met z'n allen. Dat zijn dan de volksvertegenwoordigers. Ja. ja, we, we gaan op. met z'n allen. Wij komen voor Wij u op. Kom, uh, voor op. Staan, dus. Ja, natuurlijk. Ja. We gaan uh, met okay. Sharon naar huis. Goed, dan uh, dank ik u voor uw medewerking. duurt maar en het duurt maar, meneer Roemer. Ja, dat is gewoon schandalig. Wat moet je nou allemaal in Nederland misdaan hebben om zes uur vast te zitten? We praten hier over een simpele demonstratie. Uh, niks aan de hand. Hebben ze hier over vrijheid van meningsuiting. Ik bedoel, als je nou hier daar uh, de boel uh, verziekt hebt of opgestokond hebt of iets vernield hebt, allemaal niet aan de orde. Je komt op voor de rechten van postbodes die een baan afgenomen worden. Waarin, waar de directeur met 4,5 miljoen bedrijf uit rent. Nou, daar protesteer je tegen. En daarvoor word je opgepakt. Vrijheid van meningsuiting. Dit nee, gaat lekker kant op in Nederland. Nee, zo... <middelen>. Nou, dan worden de pizza's aangedrukt. Twee pizza's voor de halve fractie. We hopen natuurlijk hier snel weg te zijn. Ja, maar Rijnissen was wel even nodig hem. Ja, een stuk van honger. Hoe lang staat u hier al? Nou, vanaf uh, um, uur vier. Ja. Okay. Het einde is het nabij, want uh, kijk, het staat vast dat we deze actie winnen. Want over vijftig minuten moeten ze gewoon vrij zijn, dus. Uh... De zes uur in voorarrest, ja. dat is wettelijk toegestaan. Ja, dat is wettelijk toegestaan en dat zullen dus ze blijkbaar tot het eind aan toe oprekken. Waarom? Geen idee. Het slaat werkelijk helemaal nergens op. Het is je reinste willekeur dat ze überhaupt hier zit. Maar dat ze dan bovendien ook nog die 6 uur moet uitzitten. Werd, terwijl de verklaring al uren geleden is afgelegd. Ook een gesprek is geweest. Dat beloofd werd, nou binnen een uur is het rond. En dan nou zit ze nou toch is echt belachelijk. Hey, goed dat je hier Na al die uren wachten hier. Ja, en, uh... hey. Welkom terug. Dank u wel. Kun je nu wat meer thuis komen? Ja, ja, ik ben weer vrij. Heeft u de begrip voor dat u bijna zes uur bent vastgehouden? Nou, het maakt me niet zo heel veel uit hoe lang ik ben vastgehouden... maar ik maak er wel bezwaar tegen dat je dus blijkbaar in Nederland de mond wordt gesnoerd... als je je wil verweren tegen allerlei onrecht wat je wordt aangedaan. We hebben net in de Kamer een debat gevoerd waar werd gezegd... nee, we kunnen er helaas niks doen dat die mensen bij TNT aan de top mensen bij PostNL en TNT aan de top zichzelf zo enorm hebben verrijkt. Nee, we vinden het heel erg. We hebben nog wel tegen ze gezegd, geef dat geld nou terug. Maar ja, ze luisteren niet naar ons. En dan moeten die mensen die de zak krijgen, die, de, de, die hun baan kwijtraken... die moeten dat maar gewoon over zich heen laten komen. Ik vind het echt een grote schande. Een grote schande dat de politie tussen u en een, uh, en een symbolisch bedoeld uh, actie gaat staan? Ja, ik vind dat nogal grof. Ja, dat je dus blijkbaar niet meer gewoon naar het hoofdkantoor van een bedrijf mag wandelen om daar uh, een, uh, een pakket aan te bieden. Ik doe dat uh, bijna wekelijks, zeker bij PostNL. Nou, Sharon Gesthuis, dus is weer vrij. De SP overweegt nog een klacht in te dienen tegen de politie Den Haag. De gemeenteraadsfractie zal in ieder geval opheldering vragen... aan burgemeester van Aartsen van Den Haag. We horen een verslag van Michiel Breedveld. Top van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Eerste finalist voor de bekerfinale is bekend. Dat is PSV won van Herenveen alweer. Ja. Nu met 3-1. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Makkelijke tegenstander van PSV. Ja, daar lijkt het wel op. Hè. We hadden het gisteren al over die 2x5. We hopen wel dat het een echte wedstrijd wordt. Dat werd het eigenlijk ook wel. Of PSV kwam wel voor, Herenveen kwam terug. Het was een mooie eerste helft. Echte bekerwedstrijd. En toen iedereen nog net zijn koffie niet uitgeroerd had... stond het ineens 3-1 voor PSV. Heel snel na de rust. Goed uitgespeeld. Mooie doelpunten. Maar ook wel Heel naïef verdedigd van Herenveen. Wat daar toch het hele jaar zo hier en daar problemen mee heeft. Ja, en toen wilde Herenveen nog wel heel graag. Kwam ook nog wel. Kwam een paar keer dichtbij. Kreeg zelfs een strafschop. Bas man die alles maakt dit jaar, uh, miste. Dat had misschien nog iets kunnen zijn. Maar je voelde het eigenlijk al heel snel. En PSV, uh, ja, onder cocu, het moet gewoon gezegd. Betere balans. Hoewel, uh, de verdediging blijft hier en daar nog wel een probleempje voor PSV. Dat is het kwetsbare punt. Maar ze zijn wat dat betreft helemaal terug. In de competitie zagen Twente langs zij komen. Heel moeizaam bij de graafschap. Wat nu echt op de e graderen staat ook in gedrag. Rode kaart, rode kaart voor de trainer. Twente ook moeizaam verloor Luc de Jong. Maar goed, haakt weer aan in de competitie. En PSV de bekerfinale. Vanavond AZ tegen Herakles. Heracles vier keer verloren op rij. AZ weer lekker uitgerust op drie fronten. Gaan gewoon weer thuis vanavond winnen. En dan wordt PSV, AZ, we voorspellen ja. toch maar weer eens wat. De bekerfinale. dat is een mooie finale. Ja, is een prachtige finale. Hij blijft dat doen, hè? dat voorspellen. heerlijk. Ja, dat houdt het vrolijk. Ja, vind ik fijn. Tom, <laughs> uh, we moeten ook even naar het schaatsen. Welke afstanden, uh, mooie afstanden vandaag? Uh, nou ja, dat zul je zeggen, wat een positivisme vandaag. Maar dit zijn echt mijn favoriete afstanden. Ik ben bij het schaatsen echt een liefhebber van de middenafstanden. En we hebben vandaag twee prachtige middenafstanden. De drie kilometer bij de vrouwen. Grote favorieten natuurlijk, de Tsjechische Sablikova. Maar juist op die drie kilometer heeft Wust ook een aantal keren... haar het vuur na aan de schenen kunnen leggen. Dus misschien... Misschien dat wust thuis in Heerenveen is altijd tot veel in staat de favoriete baan van haar. Dus dat wordt een heel mooi duel. Ik zie Pechstein of anderen daar niet echt meer bij komen. En dan de 1500 meter van de mannen, toch wel een beetje het koningsnummer van het schaatsen. Natuurlijk Shawnee is de man die altijd maar weer op dit soort momenten er is als grote favoriet. Maar het Groothuis, Nuis, Nederlandse kanshebbers, Borkoos, Kobref en misschien nog wel een stuk of 5, 6. En die, na maar die 1500 meter van de mannen, ja dat is wat mij betreft altijd de afstand... Van het WK afstand. We hebben nog drie mooie dagen daarna, hoor, maar de 1500 meter van de mannen. Daar blijven we voor thuis. Vandaag. Kijk eens aan. We gaan kijken, Tom van het Hoor. Dank je singel de verdachte in Toulouse, bezocht twee keer het gebied tussen Pakistan en Afghanistan. En daar zijn trainingskampen van Al-Qaeda. Hoort u zo meer over. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Velden. Jolanda, wordt het drukker rond Amsterdam nu iedereen met de auto moet? Daar lijkt het toch wel op. Het, de files worden in ieder geval iedere keer wat, wat langer rondom Amsterdam. Daar staan gewoon de langste files van dit moment. Bij elkaar is het eigenlijk 111 kilometer vrij gebruikelijk voor de donderdagochtend. Uh, twee files vallen op. Op de A1 Hengelo richting Duitse grens bij Hengelo 3 kilometer. Daar is de op dicht. De aanrijding waarbij een vrachtwagen betrokken is. Hetzelfde geldt voor de A15 Gorkum Rotterdam. Wij knopen de Ridderkerk 5 kilometer en daar zijn twee rijstroken dicht. Dan uiteraard de problemen Amsterdam. Daar rijden nog steeds uh, voorlopig geen treinen deze ochtendspits. Dat heeft allemaal te maken met de zijnstoring. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. En dat leidt tot zacherijnige gezichten. Kan ik mij voorstellen op het Centraal Station in Amsterdam. Marco B. Visser. Dat is het geluid van de slagboom. De slagboom die het terreintje voor de kwaliteitstaxis afscheidt van de rest. Op dit stukje mogen alleen kwaliteitstaxis komen. En ja, die hebben natuurlijk vandaag veel te doen. Er staan hier tientallen mensen met tassen en koffers te wachten op een taxi. Dat zijn dus mensen die ja, waarschijnlijk niet met de trein weg kunnen... en uh, toch ergens heen willen. Just let me take out my, uh... Wat kost dat nou, een je naar Schiphol? Ja, het is gewoon op de meter hoor. Ik is het heen... niet duurder geworden? Nee, nee. Ja, nou, uh, uh, het is niet druk op de weg, dus we kunnen zo doorrijden. Dus, uh, Goeie reis. Ik niet uh, dat het veel duurder wordt. Ik hoorde net dat het ongeveer 60 euro kost, klopt dat? Nee, nee, nee. 100% niet. Bij mij niet. Bij u niet? Bij, minder? Bij de, bij de TCA niet, nee. Okay. Veel minder. Goeie reis. Dank u wel. Ja, dat is dus uh, de zogenaamde kwaliteitstaxi. Ik, uh, ik heb zeker prijzen van 60 euro en uh, meer gehoord. Buiten die slagboom komen dus ook taxis die uh, mensen willen meenemen voor 60 euro of meer. En ja, er was net al een, een Engels sprekende toerist die mij aanklampte en vroeg of dat normaal is. Nou ja, kennelijk zijn dat dus dingen die uh, gebeuren als er een grote treinstoring is. Het laatste nieuws hier vanaf het Centraal Station in Amsterdam is nog steeds dat de schermen op blauw staan. Er is geen treinverkeer mogelijk. En daar staat bij dat dat tot minimaal 11 uur vanochtend gaat duren. Nou, daar zijn ze mooi mee, daar uh, rondom Amsterdam. Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte. We hebben inmiddels ook een liveblog trouwens op nos.nl. Daar ook het laatste nieuws over de treinstoring, de verstoringen rondom Amsterdam. Mohammed Mera, de man die op het ogenblik omsingeld wordt in Toulouse, bezocht volgens Franse politiebronnen twee keer het grensgebied van Pakistan en Afghanistan. En daar is Al-Qaeda actief. Zelf zijn Mera tot Al-Qaeda te behoren. En de trainingskampen van Al-Qaeda en de Talib Pakistanse Taliban bevinden zich vooral in het Pakistanse grensgebied. Ze worden niet of nauwelijks bestreden. Pakistan- en Afghanistan-deskundige Olivier Imweg, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we horen al sinds jaar en dag over die trainingskampen die terroristen afleveren. Hoe bedreigend is dat eigenlijk voor de regio en voor, voor ons hier in het Westen, in Europa? Uh, het is voor de regio en voor ons een enorm probleem. Dat mogen duidelijk zijn, want deze meneer Mera die is daar blijkbaar geschoold. Op enig moment eind jaren 2008, 2009. Die kant op. En brengt nu zijn uh, verworven vaardigheden in de praktijk. Mm, maar nou is er vanuit Amerika vaak uh, druk uitgeoefend richting Pakistan... voornamelijk om iets te doen aan dat gebied. Om iets te doen aan de aanwezigheid van de Taliban en Al-Qaeda daar. Is dat gebeurd überhaupt? Er is wel iets gebeurd, want deze meneer is opgeleid in Waziristan, is het verhaal. Dat is een Pakistanse grensstreek met, aan de grens met Afghanistan. En de helft van Waziristan is door het Pakistanse leger anderhalf, twee jaar geleden bezet. Maar dan blijft nog een heleboel Waziristan over waar je dit soort mensen kunt trainen. En kennelijk gebeurt dat ook. Hoe kom je daar nou eigenlijk terecht, weet u dat? Stel, ik heb behoefte aan ja. om, om naar zo'n kamp te gaan. Ik kan niet zo'n ticket boeken, neem ik aan. Nou, dat zou misschien wel kunnen, maar het is af te raden. Want u bent waarschijnlijk niet geïnteresseerd in wat ze daar aan het doen zijn. Nou, dat wel. Ja, vanwege de gevolgen misschien. Maar ja. als je inderdaad een bevlogen jihadist wenst te zijn, dan moet je daar wezen voor je opleiding. En kennelijk in die jaren, 2008 inderdaad, 2009, was juist Al-Qaeda op zijn hoogtepunt opnieuw. En de Taliban waren erg sterk aan het worden. Ze zochten ook overal in Nergens internationaal mensen om hun zaak te dienen. En niet iedereen mocht blijven zoals deze meneer. Maar als ze eenmaal terug werden gestuurd of zelf naar huis gingen, in dit geval naar Frankrijk, hebben ze niet vergeten wat ze hebben geleerd. Maar, maar weet u, meneer Immerg, of, of het om grote aantallen gaat? Uh, jongeren, jonge mannen die daar worden klaargestoomd uh, om aanslagen te plegen? Vanuit Europa valt het wel mee, maar vanuit de regio Centraal-Azië... zijn er erg veel jongeren die daarheen gaan. Tsjetjena bijvoorbeeld, maar ook wel uit andere streken. En die worden daar keurig ingeleefd in de Talibanbeweging En gesteund vanuit Al-Qaeda... En hoeveel mensen hebben we het dan? Ja, dat willen we graag weten natuurlijk. Maar het ja. telt een beetje lastig, want de deuren zitten nogal dicht. Uh, vanuit Europa misschien tientallen en vanuit de regio honderden. Hmm. En, dat zijn dat dan... en dan hebben we het niet over de Pakistanse en Afghaanse mensen die worden opgeleid. En dat zijn er veel en veel meer. Hmm. En zijn dat dan allemaal uh, jonge mannen? Want het zullen voornamelijk mannen zijn, alhoewel er misschien ook wel vrouwen bij zitten. Komen die actief naar die kampen toe of worden ze ook Geronzeld, gerecruiteerd. Ze worden, ze worden actief geronseld. Uh, en met name om zichzelf op enig moment op te blazen. als uh, er bijvoorbeeld een westers konvooi langskomt in Afghanistan. Uh, dat heeft deze meneer ook gedaan, Mehar, overigens. in de jaren die ik net noemde. Dus in dat opzicht, ja, gaat het gewoon door. Mm. Die madrassa's die daar zitten en de opleidingskampen, die, die bestaan nog steeds. Ja, maar, meneer Immig, vindt u het, van Meha, het verhaal van Mehar geloofwaardig? Uh, het lijkt een beetje alsof hij daar zelf naartoe vertrokken is. Uh, geloof ja, het, dat het moment van, van vertrek. Hij was toen een jaar of 17, 18. En toen is hij voor de eerst naar Afghanistan geweest. En daar heeft hij inderdaad geleerd om berenbommen te leggen en dat soort uh, narigheid uit te halen. En vervolgens is hij in de gevangenis terechtgekomen. Daar heeft hij een paar jaar gezeten, in Kandahar. Hmm. Is daaruit bevrijd, samen met een paar honderd Taliban. Dat was een hele spectaculaire actie. En hij heeft vervolgens een ideologische indoctrinatie gekregen... die nog staat als een huis tot op de dag van vandaag. Hm, ja, want die heeft hij dan met name daar gekregen? Want in Frankrijk stond hij bekend als een kleine crimineel misschien. Nou ja, niet misschien. Het was een kleine crimineel... want hij heeft 15 niet veroordeeld achter de rug. Ja. Uh, <laughs> dus wat dat betreft is het heel duidelijk allemaal. Maar... Een van de dingen die eind uh, decennium, afgelopen decennium, ook gebeurde, was dat Bin Laden in videoboodschappen heeft opgeroepen. De grote Bin Laden in de ogen van deze, uh, dit soort mensen. dat het plegen van allerlei aanslagen in de landen die troepen leverden voor Afghanistan. Nou, Frankrijk heeft 3.500 man in Afghanistan. Dus ja. ja. Meneer, denkt u, denkt u dat er meer aanslagen te verwachten vallen? Dat er nog steeds meer mensen opgeleid zullen worden... en dat we dus ja, ook nog meer ellende zullen krijgen? Ze worden zeker opgeleid en af en toe zal er ook ellende uit voortkomen. Want kennelijk is dit bijna niet te voorkomen. Deze meneer stond op, op de, de radar van de Franse geheime dienst. Had een aantal veroordelingen. Is in Afghanistan uh, in de gevangenis geweest en teruggestuurd door de Amerikanen naar Frankrijk. Iedereen wist dus wat deze meneer voorstelde. Maar en, en dan aanslagen in Europa of waar moeten we aan denken? Ook in Europa. Ja, want ja, het gaat tegen de staat Israël wel bijvoorbeeld. Ja. En, en deze mensen, worden die dan uh, aangestuurd? Wordt er op een gegeven moment tegen ze gezegd... nu moet je actief worden, zoals we dat wel eens in films zien? Of is dat hun eigen initiatief? Ze brengen dan eens een keer in de praktijk wat ze geleerd hebben. Ik denk dat het in zijn geval is uh, uh, dat, dat hij nu heeft besloten... van: nou, ik uh, ben een beetje losgelaten door de organisatie, want dat denk ik wel. Ja. Het is dus niet zoals de 9-11-aanslagplegers... die jarenlang uh, een rustig uh, bestaan hebben geleid vervolgens geactiveerd worden. Deze meer heeft zichzelf geactiveerd. Kennelijk ervan overtuigd zijn dat het nu noodzakelijk was. Pakistan en Afghanistan deskundige Olivier Immig. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dat het is. Goedemorgen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Nou, veel geklaag op Twitter. De treinstoring is daar toch wel het gesprek van de dag. Termen als treinstoring, zijnstoring, Amsterdam CS en Schiphol. ProRail zijn inmiddels trending topic. Zo twittert een reiziger, vindt het wel heel zielig voor alle scholieren die naar het tentamen moeten. Meer dan voor mezelf. Ik ga zo de baas maar zijn even sms. En iemand anders twittert. Nou, ben ik toch wel blij dat ik met de fiets ben. Het mooi weer. Het treinstoring. Ook altijd wat met die, met die treinen. En de terugweg is gezellig. Ja. In de ochtend veel aandacht voor de schutter uit Toulouse. In de volkskrant een profiel van Mohamed Merah, de verdachte van zeven moorden. Hij zal. Kalm, beleefd en gedecideerd uit zijn op wraak. Trouw vraagt zich af waarom hij radicaliseerde. Op de voorpagina van de krant ook een uh, screenshot van de verdachte. De noemt de schutter een moslim radicaal... terwijl de Telegraaf spreekt van een islamterrorist. De krant heeft op de voorpagina een foto van de omsingeling van de woning van de verdachte. Die omsingeling van het huis is dus nu de tweede dag ingegaan. De VVD vindt dat slachtoffers van zware gewelds- en zedenmisdrijven vrij mogen spreken in de rechtszaal en suggesties mogen doen voor de straf. Dat zegt de VVD-kamerlid Art van der Steur op Twitter. Staatssecretaris Teven wil ouders van slachtoffers al spreekrecht geven in strafzaken, maar dat is dus niet genoeg voor de VVD-fractie. De Telegraaf schrijft over de enorme bonussen van de top van PostNL. De twee prominente PvdA'ers hebben volgens die krant ingestemd... met die megabonussen en salarisverhogingen die de top heeft gekregen. Het gaat om oud-premier Wim Kok en oud-fractievoorzitter Jacques Wallager. Ze zijn beide lid van de raad van commissarissen van het postbedrijf. De Telegraaf noemt hun betrokkenheid saillant, aangezien postbodes worden ontslagen en pensioenen worden verzoberd. Dagblad De Limburger schrijft dat de gemeente Venlo... zelf het nieuwe VVV-stadion gaat bouwen. De gemeente richt een BV op en leent 45 miljoen euro. Zouden betrouwbare bronnen hebben bevestigd tegenover de krant. Later vandaag geven de gemeente en VVV-voorzitter... Hay Berden een toelichting op de plannen. In de internationale media veel uh, aandacht voor de ontwikkelingen in Mali. Zo meldt uh, Frans uh, 24 dat afvallige soldaten de instellingen hebben ontbonden en de grondwet opgeschort. Op de Malinese staatstelevisie hebben militairen verklaard dat ze de macht in het land hebben overgenomen. Afgelopen nacht bestormden ze het paleis en president Touré zou ongedeerd zijn. Daar we trouwens later deze uitzending ook over. AD schrijft nog dat de KNVB en de politiebonden niets begrijpen van de straffen... die tientallen hooligans van FC Utrecht hebben opgelegd gekregen. Ze vinden die straffen veel te laag. Grijwel, alle hooligans kregen een werkstraf... ondanks die heftige rellen december vorig jaar. Politiebond, SCP noemt deze milde straffen verbijsterend. Nog even naar Suriname. Een website daar, Star News, meldt dat de voorgestelde amnestiewet... niet goed valt in de coalitie. Zo vindt de coalitiepartij BP dat um, de coalitie overleg had moeten voeren... over de initiatiefwet. Initiatiefnemers willen de bestaande amnestiewet uitbreiden... voor de decembermoorden in 1982. En De partij vindt het belangrijk dat er gerechtigheid is en democratie. Inmiddels is op Facebook... Een een groep opgericht die tegen de amnestie is uh, vooral alsnog met negen likes. Goed, dan gaan we nog even naar de site van de NS. Klikken we even op en dan zien we daar niet zo goed nieuws voor treinreizigers in uh, Amsterdam en rondom Amsterdam. Het gaat nog zeker tot het middaguur duren. De storing, de uh, storing, zijn en wisselstoring rond Amsterdam. Treinverkeer ligt volledig stil. U kunt wel gratis koffie krijgen. We houden u op de hoogte. Marco Visser op het Centraal Station. We schakelen uiteraard met hem en schakelen met onze correspondent in Frankrijk. Mocht er nieuws zijn vanuit Toulouse... voorlopig blijft de politie daar dat appartementencomplex omsingelen.